Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur Centerparks. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels. Altijd wel eentje in de buurt. Kippi. Lidl Mini.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 Er zijn te veel bijwerkingen bij een nieuw medicijn tegen Alzheimer... en het helpt te weinig patiënten, dat zegt het Zorginstituut. Ze is een flinke tegenvaller, omdat er veel van het medicijn werd verwacht. Daarom willen ze dat het niet wordt vergoed uit het basispakket. De Europese Commissie keurde het middel vorig jaar wel goed. En Sanae uh, Takaichi is opnieuw uh, benoemd als premier van Japan. In oktober werd ze als eerste vrouwelijke premier gekozen... maar in januari uh, ontbon ontbond ze het parlement, dus uh, er moest weer gestemd worden. En ze won de verkiezingen uh, van begin deze maand ruim. Ze is vooral populair bij jonge kiezers, zeggen Japanse media. En dan krijg je mij nog het weerbericht. Het is uh, droog, ook veel zon vandaag. Het wordt tussen 1 en 5 graden. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen. In het zuiden kan dan ook sneeuw vallen. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel. Dan uh, de files Rikwaar. Het zijn de zes. Begin op de A4. Daarna Amsterdam bij Badhoeverdorp. Voorwerp op de weg. 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen Diemen bij het AMC Ziekenhuis. 9 minuten. A30 Barneveld Ede bij Lunteren. 9. En Flitsers op de A6. Lelystad Muidenberg 72.4. En de A15 Maansvlakte Rotterdam 4.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 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja! Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtend zo. Hey, goedemorgen. 18 februari woensdagochtend. Dus zometeen een nieuwe mop van Ari En kans op geld in begin de dag. Radio 538. Die hebben twintig van redactie zitten voor de grappen. Ik vind het heel kinderachtig wat hij doet zoals hij presenteert. Ik vind het een programma voor, voor kleuters. Het fris gepoetste geluid van de ochtend. Dit is de 538 Ochtend Show. Radio 538. Even in my heart, I see, you're not the true. In games with my heart, With my heart, my heart. I should have known from the start. My heart, my heart, my heart. The 5DRs open to cry your If you wanna dance, take my hand, take my head. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Hurry up and waiting. al dus Miles Smet hier bij 508 in de ochtendshow waar het 12 over 9 is geworden en waar over een half uurtje onze eigen Arie weer aanschuift ja, die heeft weer een mop, tenminste daar gaan we van uit in principe wordt hij daarvoor uitgenodigd om die te komen vertellen dus uh, dat later in dit programma en wij hebben hem net al even laten horen of eigenlijk haar, want het is een uh, dame in dit geval okay. de stem van vandaag een mega succes wie zoeken wij ah, ik heb geen idee. ja. ja, ja, ja. ik heb hem wel begint begint ja? Vandaag ja. Nu. of ik heb haar wel 0909-30538 is ons telefoonnummer. Dat mag je nu gaan bellen als je mee wilt spelen met begin de dag met een mooi bedrag. Dan wordt er zo meteen voor je aan het rad gedraaid. En met een beetje geluk komt daar dan ook echt een mooi bedrag uit. 538 euro is de uiteindelijke hoofdprijs. En je hoeft dus alleen maar door te geven wie je hier hoort. Een mega succes. Beetje hezige, ja, nee. Beetje ja, hezige stem, ja. ja. Ik dacht net wat anders, maar nu denk ik... Uh... Nee, laat me weten. 0909-30538. En wie weet wordt het dan voor jou ook wel... Uh... Een mega succes. We <laughs> ga je er vandoor met een heleboel geld. Dat zou lekker zijn. Ja, zijn. 0909-30538. Banners. Someone to you. I don't want fade away. I just want to be someone. I just want to be someone. Die and disappear without a trace.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 to someone oh i never had nobody in no road home i want to be somebody to someone show Ja, veel mensen die... Ik heb dat eigenlijk nog nooit gehoord, die plaat. Ja, zo weinig. hij. Hij sterft langzaam. Hij sterft een langzame dood. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Deze stem... Een mega succes. Wij zijn zo benieuwd of jij die stem herkent. En hij zou voor meerdere mensen zou die op kunnen gaan. Hier in de studio is ook wat verwarring over wie het zou kunnen zijn. Maar we gaan eruit komen. We gaan hem oplossen. Wie zoeken wij vandaag. Voor 538 euro. Met een mooi bedrag, begin de dag met. Gaan wij naar Jeroen uit Amsterdam? Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Jeroen, welkom op de radio. Hey. hey. Uh, wie zoeken wij vandaag? Ik denk Georgina Verbaan. Georgina Verbaan? Oh, oh ja. Even luisteren hoor. Een mega ja. succes. Die is voor mij iets hoger. Ja. Ja, denk ik... Iets hysterischer ook vaak ik. vind dat wel leuk. Dat ja, is heel leuk. superleuk, superleuk. Maar het is er niet, uh, Jeroen. Helaas. Helaas. Hey, uh, nou, toch een fijne dag vandaag. Anita, helaas, dan. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat hem oplossen, hè? Ik hoop het. Wie zoeken wij? Tina Nijkamp. Tina Nijkamp, de kijkcijferkoningin. Ja. Tina Telraam, zoals ook wel wordt genoemd. Ja. Even luisteren. Een mega succes. Dat zou ze wel gezegd kunnen hebben. Ja, ja. maar het is er niet. Hé? Nee. Auw. Oh. Ja, sorry, Anita. Ja, sorry. Ja, ja. oké, okay, dankjewel. Uh, Sander dan, je goedemorgen. Ai, oh ai, ja, een oh. dag, hè, dag, Anita. Sander, goedemorgen. Hé, hey, go hey, goedemorgen. Hé, hey, hallo, hallo, hallo. <laughs> hoi, hoi. Hey. Jij dacht de stem hey. te herkennen. Ja, ik denk Nicky Plessen. Nicky Plessen. Van RTL Boulevard. Uh, nee, nee. Ja, ik heb alleen eens het een keer gekeken met haar er nog bij Van oh, ja, nee, uh, ja. ja. de kleding, ja, hè? Ja. ja, van de kleding. Uh, even luisteren, hoor. Ja. Een mega succes. Ja, dat is helemaal goed! En ja, <laughs> ja, ja, ja. Hey, ja, en oh, je de... heeft aan het ras voor je. <laughs> nou, ja, ik fijn. Hoog wat hoog dat, dat het een beetje goed gaat komen. Oh, Nog iets! Nog iets! Nee! Ah! een Sorry, ja, ik heb echt mijn best gedaan, maar... 75 hele euro's. Nou, dat is toch weer mooi meegenomen op ja, de vervolgde toch? Ja. Ja. Ja. De glas is half vol, hè? Nee. Ja, sowieso. Ja, sorry. ja. <lacht> <lacht> dat zal wel. 75 euro voor jou, Sander. Yes, hartstikke bedankt. Veel <lacht> plezier ermee, heb een mooie dag. Hè? Fijne uitzending. Doei. doei. doei. <lacht> Ja, wij krijgen heel vaak via de app ook binnen bla bla bla, bla Chocoladevla. Ja, dat zei ze altijd. Oh, nee, de, ja. it, volgens mij is dat een parodie, toch? Dat is ja, die parodie dat... van Elise ah, Schaap. Ah, die, is zo goed. die haar na doet in de tv-kantine. Volgens mij komt het daar vandaan. Blablabla bla Chocoladevla. Ja. <laughs> uh, dit is de Joe met zometeen nog onze eigen adi en een gloednieuwe op. En dit is Ice Closed. I'm still and I don't leave your lips. Tracing my body with your fingertips. But you're feeling and I know you wanna say it Say it I do too, but we gotta be patient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 In de vijfde rittochtenshow om vijf voor half tien. Ik zit even naar onze agenda qua optredens te kijken. Maar de crème de la crème van de Nederlandse <laughs> muziek. Ja, je lacht erom. Ja, nee. Ik, ik, ja. Maar die kunnen wij de komende dagen verwelkomen. Oh, no, hier. Noem eens wat namen. Aanstaande uh, vrijdag uh, overmorgen, dus hier te gast bij ons in deze radioshow. Met de nieuwe single Live Direct. D dat is crème. Ja, dan heb je niks te veel gezegd. Dat is crème. Dan hebben ja. wij uh, dinsdag. Uh, aanstaande al, dus dat is ook al redelijk rap, hebben wij Day hier in de studio. Dat is de la crème. <laughs> dan heb je al crème de ja, la crème. Ja, ja, de ja, la crème. Ja, ja, ja. En dan hebben wij volgende week vrijdag, ja. hebben wij Davina Michel hier bij oh, ons. Oh, dat ja. ja, Het is niet te maar echt elke grote ster die komt eventjes uh, langs hier om even koffie buurten, te drinken. Ja. Even buurten bij de 35-ochtend show. Dus het wordt een, uh, qua, de, qua sterren die we mogen ontvangen, ja. worden de, de leuke anderhalve week de komende andere nou, dan kom ik vrijdag ook even buurten. Ja, Gezellig. Daar, met de mannen van direct. Ja, tuurlijk. Ja, dan ja. wordt Eén groot feest met de nieuwe single. Waarvan we natuurlijk al ja, de teaser hebben mogen laten horen. Die roept overigens wel meer vragen op dan antwoorden. <laughs> Heb je meer gekregen inmiddels? Uh, nee, nee, wat wij hebben tot nu toe is... Uh, nou ja, dit was de laatste snippet. Ja, nee. En hier moeten we het een beetje mee doen. Ja, ja, ja? lastig om te plaatsen. komt niet meer voor vrijdag. Nee. Nee, zij houdt het helemaal stil. Misschien dat we de titel nog mogen onthullen, maar dan heb je het wel gehad. Uh... Oh, nou, doe maar. Ja, maar, ja, maar ik, weet, ik zou het nu niet weten wat de titel is. Ik weet niet of jullie al mogen melden. Dat weet Rick, toch? Ja, ik ga het niet melden. Nee, nee, nee. Je nee, nee, hebt heb uh... van alles getekend ook, hè? Ik heb alles, uh, oh. ja, disclaimers, de hele mikmak. Oh, ja. Nou, hij zou wel eens I Won't Fall kunnen gaan heten. Ja. Oké. Okay. Dat zou kunnen. Maar het zou ja. ook zomaar een andere titel ja, kunnen. Van, ja, gewoon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 Ja, goedemorgen, dit is 5 uur 8 de Ochtendshow. Een droge ochtend, maar in het zuiden van Nederland. Later vanochtend kans op sneeuw. Temperatuur vandaag is 5 graden, maar door de koude oostenwind voelt het een stuk kouder aan. En dan de files waarvan Rick weet waar ze nog staan. Het restantje begint op de A9. Alkmaar-Amstelveen bij Bad Toeverdorp, 9 minuten. A67, Venlo-Eindhoven bij Noorderbrug, 11. En Flitsers op de A4. Leiden-Amsterdam bij Rijzenhout, 13.4. En de A12, Gouda-Utrecht bij Nieuwebrug. Aan den Rijn, 37.5. Het is twee over half tien. Dit zijn de Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. De brandweer in Brabant... moest vorig jaar bijna 900 mensen redden uit een lift. Dat uh, meldt de regionale omroep. Het, aantal, het echte aantal opsluitingen ligt hoger. De brandweer komt namelijk alleen bij noodgevallen in actie. Burgemeesters maken zich zorgen over verharding en verruwing... van de samenleving. Politici zijn ook vaak het doelwit van bedreigingen. En het gaat zelfs zover dat sommige raadsleden... zich niet meer verkiesbaar stellen bij de komende verkiezingen. En weer verdwijnt een bekende naam... uit de verzekeringswereld. Vanaf uh, juli is het zover. Dan is het namelijk over voor Egon Nederland. Oh. En uh, het wordt overgenomen door ASR. Ja, ASR neemt alles over, volgens mij. Ja, maar dan is Egon... Uh, wat, dat was toch wel een bekende naam, ja. Ja, 1983. Ja. Sinds de bestaan ze al. Ja. Nou, uh, daar nemen we nog een schets van. Ja. ja zo gaat dat dan. Uh, Annemarie, dankjewel voor dit moment. Zo dadelijk in deze radioshow. Arie... Onderweg vanuit Amsterdam. Je hoort hem zo meteen met de nieuwe mop. Mojo staat voor je klaar. Lady here with the night. En dit is dat geweldige liedje van Samber tenminste. Wij zijn erg enthousiast nog steeds over 12 to 12. was uh, chic toch? Super One uh, het oh, uit uit, uh, dacht ik. Stond mij iets van bij, ergens in de verte. Straks hebben wij onze eigen ari hier met een uh, nieuwe mop. is inmiddels binnen, dus die hoor je zo dadelijk. Ik zie ondertussen nog steeds in de app uh, zoutjes en zoetjes binnenkomen. Zijn ja. we, mensen zijn, ja, we hebben vanochtend, voor de mensen die het gemist hebben... even een interessant onderzoekje hier in deze radioshow. Ja, je kan het maar weten. Als je naar de bioscoop gaat. De vraag was eigenlijk, wat is lekkerder? Zouten of zoete popcorn? Ja, zoete. Ja. Maar, maar men wordt echt een beetje fel ook. Nou, ja, is nog nog echt, het is uh, echt een links-rechts ja. discussie in de politiek verbleek erbij. Nou, bijna wel. Dat houdt wel lekker toch, een beetje afleiding. Ja, overigens hebben we wel kunnen concluderen vanochtend, na aanleiding van dit uitgebreide onderzoek, representatief, ja. dat zoet wel iets populairder is dan zout. Ja. Zoet is ook het origineel, hè? zo is het ooit begonnen. Echt waar? Gezocht. Ja, Oh, dat ja. is het ook niet. Nee. begon bij zoet. Echt waar? Er is zout erbij gekomen. Ja. Oh, dat wist ja, dat, ik ook niet. Ja, gek, hè? Ja, dat, ja, maar dit is dus. Dit, en dat is ook heel logisch dat je zoet lekkerder vindt allemaal Annemarie. Ja, aan de andere kant, als je zout wil, pak je gewoon chips, toch? Ja, dat is het nou, inderdaad. Ja. <laughs> Wat misschien ook wel leuk is vanmorgen om uit te zoeken... met wie ga je liever naar de bioscoop? <laughs> ja, met je partner of <laughs> iemand anders. B, B, B, B. <laughs> Wat heeft zij zich op de kaart gezet en met deze plaat? Olivia Dean, Man I Need. En uh, daarmee is het uh, keurig netjes exact kwart voor tien geworden. Dus wij volgen gewoon nog steeds het draaiboek. De hoogste tijd voor een gloednieuwe kakelvers de mop van onze eigen Ari, vanuit Amsterdam deze kant op gekomen voor de mop op woensdag. De mop van Ari. als het boezag is, Ari. Ja, dat vind ik ook. Maar toch, even een lekker uitje voor me. Even, uh, is die uit als een uitje? Even, ja, ik zie het als een uitje, ja. Oh, even ja, weg van het café. Even weg, even die ring weg. over die, die ring weg heen. Ja, nou, even keer. je hoofd leegmaken. Even het hoofdje leegmaken. Ja, nee, uh, Hartstikke ja, dus Hey, echt, om... je, je hebt weer een nieuwe meegenomen. Ja, ja ik heb oh. zeker een nieuwe. Wat is het nou? Dat nou. is een vrouwtje die die krijgt... Uh, met spoed moet aan de hart geopereerd worden. Ja. Dus ze liggen op die operatiekamer en die krijgt een de visioen. En die ziet onze leveren voor het. Ze is mijn laatste uur geslagen. Nee, zit hier maar. Zei, kom even een kijkje nemen. Hij zei, maak je niet druk. Je hebt nog 40 jaar. Hij zei, drie maanden en zes dagen. Dus daar hoef je voorlopig niet druk om te maken. Nou, die operatie is geslaagd. Helemaal geweldig. En dat knapt helemaal op. Maar op een gegeven moment denk ik, ze eigenlijk nou ik heb best wel een tijd voor de boeg nog. Weet je wat ik doe? Ik laat het aan mijn lichaam doen. Dus die laat het gezicht een beetje van de rimpels afhalen. En die doet het op een mooie siliconenborsten. Dus die ziet er fantastisch uit. En ze kijkt naar de lippen. En ik, nou, weet je wat Laat het ook nog gewoon verzwaaien, de laatste operatie, en dan is het klaar. Dat vind ik er helemaal op het top uit. En je komt uit die kliniek. Die gaat met de tram, die stapt die tram uit, wil oversteken. Wordt ze gegrepen door de ambulance. Komt bij de poort. Doet Peter die deur open. Ze is Wat flikken jullie met nou, Ik heb nog benieuwd normaal 40 jaar. Hij zegt: Hij nou, ze maar, die heeft je niet een kind. <laughs>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 Jacht! bij 538 om 7 minuten voor 10 uur. Dus dat betekent dat oh, wij... Zijn, ja, ja we zijn een beetje aan het eind gekomen van de show. Dat gaat altijd zo snel ja, ja, maar time flies when you're having fun. De 538 Ochtendshow... Service desk. Maar we zijn er nog niet helemaal, want er zijn weer wat vragen binnengekomen deze ochtend. Um, even kijken hoor, laten we wat vragen behandelen. Ik zie hier een berichtje binnenkomen. Goedemorgen, ochtendteam. Wat ziet Annemarie er prachtig uit vandaag? Gezellige vrouw. Kan lekker mee met jullie babbelen. Uh, de dames hier, moeder en dochter, vinden het zebra-jasje alleen wat eng. Eng. Wat eng. Ja, dat, is, dat wordt hier oh. oh. Moet het niet zijn enig? Nee, eng zeggen ze. Nee, eng? ik denk enig ook. Ja, ik sluit me helemaal aan bij jou. Ja, ik denk dat het enig moet zijn. Ik vind het echt heel mooi. Mooi asjeblieft. Ah, oh, dank je. Hebben ook je een je. mailtje gekregen van het dierenpark Blijdorp. <lacht> uh, ik wist dat dat <lacht> ja. ze de zebra's een, een, een, een weekje op vakantie gaan. Of jij daar een weekje voor gaan staan. <lacht> <lacht> Oké, okay, deze opmerking is wel eventjes goed om uh, door te nemen. Leuk dat Jelte een woonkamer nog steeds huiskamer noemt. Lekker ouderwets. Is dat zo? Oh, oh joh, haal ik dat toch? Ik wist niet eens dat dat... Uh... Ik, toen dat ik het las, was het mij ook niet opgevallen. Nee. Maar er is wel vaker dat er hier huiskamer is genoemd... en dat mensen dan zeiden, oh, dat klinkt ouderwets. Ja. Oh, echt? En, want woonkamer is hoe je het nu moet zeggen. Blijkbaar. Wist ik helemaal niet. Nee, wist ja. ik ook Maar dat is een beetje het koelkast-ijskast verhaal ook. Ja. Dat denk ik. Ja. En slaapkamer... Uh, even kijken, en hier zegt nog iemand, tegenwoordig koop je gewoon zoet en zouten popcorn in één zak, hoef je niet te kiezen, is het allermakkelijkst. Ja. Dat is nog even een oplossing voor wat betreft de zoet-zout discussie die wij hier de voeren. Fijn, voor. dat het opgelost is opgelost. Uh, ja. Dus dat is allemaal binnengekomen, ja, ik denk, oh ja, uh, Carla, die vraagt nog, wat was nou de clue van Arie, want ik heb hem niet verstaan. Nee, wij ook niet. <lacht> <lacht> wij, wij gaan het navragen. Nou ik zou zeggen, check even de social's van de ja. 538 of de show. Ed 35 of de show, want dan komt hij later vandaag aan. Wordt Wordt ondertitel. Onder ja. Ja. Dat klopt. Kun je, je meelezen? Het is wel fijn bij het Amsterdam. Zometeen, Dennis Ruijer. heb een mooie woensdag. Ja, lieve mensen. Pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch?